8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. We gaan zometeen inzoomen op een bijzondere ontmoeting... die voor vandaag gepland staat. Namelijk die tussen de Russische president Poetin... en zijn Turkse collega Erdogan. En Oost-Europese arbeiders zijn niet meer welkom in sommige gemeenten. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 De politie vraagt mensen om alert te zijn op die kledingstukken... omdat ze belangrijk bewijsmateriaal zouden kunnen zijn. Op de A58 tussen Goes en Middelburg... is vannacht het dak van een tankstation ingestort. Het is onduidelijk hoe het kan dat de constructie naar beneden kwam. Op het moment dat het gebeurde was er niemand aanwezig... en er zijn geen gewonden. Het tankstation blijft voorlopig dicht. De parkeerplaats ernaast is wel weer open. In Frankrijk wordt vandaag gestaakt. En dat is het begin van een actie die drie maanden moet gaan duren, twee dagen in de week. De vakbonden protesteren op die manier tegen de hervormingen van president Macron. De staking begint bij het spoor. Gemiddeld rijdt vandaag maar één op de acht treinen in Frankrijk. Buitenlandse treinen, zoals die naar Spanje en Italië, rijden bijna niet. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs rijdt wel grotendeels volgens het spoorboekje. Overigens zijn de onderhandelingen over de hervormingen bij het spoorbedrijf nog niet afgerond. Dus het kan zijn dat Macron nog met concessies komt.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 Het weer bewolkt, maar droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe. Mogelijk met onweer. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig. En dan wordt het ongeveer 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Een drukker ochtendspits dan gebruikelijk. Er staat nu 660 kilometer file. En nou goed, dat is eigenlijk het dubbele van wat er normaal zou moeten staan. Het heeft onder andere te maken met ongelukken. zoals eerder vanochtend op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... De weg... Weer een tijdje vrij. Maar tussen Vecho en Waardenburg staat nog wel 14 kilometer file. En dat levert drie kwartier vertraging op. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Zo'nzelfde verhaal. Tussen de Duitse grens en Duiven. 7 kilometer. Hier nog drie kwartier vertraging. De A27 van Utrecht naar Almere. De weg is nog dicht tussen Eemnes en Huizen. door een ongeluk. Als je richting Almere wil vanuit Utrecht. dan kan je omrijden via de A1 en de A6. Op de A27. Maar dan van Almere naar Utrecht. 20 minuten extra tussen knopend Almere en Huizen staat 11 kilometer en een half uur vertraging op de A50 van Os naar Arnhem... tussen knooppunt Bankhoef en het knooppunt Valburg. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?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 Zes minuten over acht is het. Op sint Maarten is het nog steeds niet gelukt om een nieuwe regering te vormen... terwijl het eiland nog lang niet is opgekrabbeld van de schade... die is veroorzaakt door de orkaan Irma. Intussen kreeg Nederland ruzie met de zittende premier, Marlin. In februari waren de verkiezingen. Maar het is de partijen dus nog steeds niet gelukt om een coalitie te vormen. En ook het parlement is nog niet bij elkaar gekomen. En dat is nogal ongebruikelijk, zegt onze correspondent Dick Draaier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 Het leek zo mooi, de wet die sinds 1 januari... de veiligheid op festivals en evenementen regelt... maar de veiligheid van rolstoelgebruikers is daar niet in geregeld. En dus moet die wet worden aangepast, vindt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. De jonge organisatie Wij Staan Op... en de organisatie voor gehandicapten Iederin... die voeren daarvoor ook actie. Trudy van Rijswijk ging met twee rolstoelers naar een theaterfestival...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 met de organisatie... als je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 Het ijs dat onder de zeespiegel ligt in Antarctica smelt veel sneller dan gedacht. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waar The Guardian over schrijft. Door de opwarming van het water smelten stukken ijs die soms op kilometers diepte liggen. Dat zou een groot effect kunnen hebben op de stijging van de zeespiegel wereldwijd, denken wetenschappers. Bij de politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten en ministeries. Overal zijn cursisten actief van Avatar, een sectarische groepering... die volgens de NRC lijkt op Scientology. Ze passen technieken van Avatar toe in hun dagelijkse werk... en proberen anderen te werven voor het programma. Het gedachtegoed van Avatar is nergens in Europa zo verspreid... als in Nederland, schrijft de krant.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 En steeds meer criminelen en kopstukken van de Mokro-mafia... zijn bereid om verklaringen af te leggen bij de politie. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant komt het doordat leiders binnen de criminele organisatie... geweld gebruiken tegen eigen mensen. En zo worden niet alleen schutters gedood... om te voorkomen dat ze hun mond voorbij praten... maar ook leden die kleinere klusjes doen. Hoe gaat het met de dinsdagochtendspits? Dennis mooi. Nou, het is een stuk drukker dan een gebruikelijke dinsdag. Er staat nog 640 kilometer file. Er zijn ook een aantal ongelukken. Gebeurt. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je zo'n half uur vertraging... tussen sint michielsgestel en Zalbommel. De A27 van Almere naar Utrecht, daar 20 minuten vertraging bij knooppunt Eemnes. En de andere kant op, dus richting Almere... is de weg nog steeds dicht tussen Eemnes en Huizen door een ongeluk. De meeste vertraging heb je nu op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Want tussen Strand Nulde en Leuze-Zuid staat 17 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De vertraging is ruim drie kwartier. Ja, 16 over 8 is het. De Russische president Poetin, die bezoekt vandaag zijn Turkse collega Erdogan. Nu zowel Rusland als Turkije de relatie met het Westen steeds moeizamer zien worden, halen de landen de banden met elkaar aan. Daar ga ik over praten met onze correspondenten, David-Jan Godfar in Moskou en Lucas Waagmeester in Istanbul. Ik begin met Lucas. Lucas, wat kon Poetin doen in Ankara? Nou, allereerst het plaatje. Hè. Dat blijft niet te onderschatten, denk ik. Dit wordt een, een, een heldere manifestatie van de groeiende band tussen deze twee mannen. Uh, dat laten ze beide wel even graag zien. Ze ontmoeten elkaar eerst in Mersin, in het zuiden van Turkije... waar ze de eerste steen gaan leggen van Turkije's eerste kerncentrale. Die gaat gebouwd worden door Russen. En na de aanbouw ook gerund worden door Russische ingenieurs. Dus dat is echt een groot uh, gezamenlijk energieproject... Ook een mooi plaatje. Uh, en dan is het samen naar Ankara om uh, die banden verder te bespreken. en heel scala aan onderwerpen van de export van tomaten... tot uh, hoe het verder moet met Syrië. Want ja, daarover gaat morgen ook een nieuwe top... tussen Poetin, Erdogan en de Iraanse president Rouhani. Want uh, daarvoor is Poetin eigenlijk hier. Dus het is echt een in beweging kun je zeggen, tussen deze twee... En dat gaan we de komende twee dagen ook zien. David-Jan, Rusland, machtige speler in Syrië natuurlijk. Zien zij in Turkije ook een belangrijke bondgenoot dan? Jazeker, Turkije is uh, absoluut een, een belangrijke bondgenoot. Ja, Rusland, moet, als we even teruggaan, had, uh, had eigenlijk geen enkele positie meer... in het Midden-Oosten nadat de Sovjet-Unie begin jaren negentig uh, in elkaar was gestort. En nu heeft ze er drie, en niet de minste. Het Syrië van Assad natuurlijk, Iran en Turkije dus. Maar die, die, die relatie met Turkije, ja, je, je kunt eigenlijk niet zeggen... dat die echt op liefde is gebaseerd. Want het is eigenlijk een beetje een rare relatie. Omdat uh, Rusland en Turkije tegen veel dingen toch anders aankijken. Bijvoorbeeld de Turkse operatie tegen de Koerden in het noorden van Syrië. En daar is de Syrische president Assad niet blij mee. En dus zijn belangrijkste bondgenoot, Rusland, ook niet. Want Rusland heeft juist uh, steeds gezegd... dat het militair heeft ingegrepen in Syrië... om te voorkomen dat het land werd, uh, werd verdeeld. Maar dat is niet het enige. Als we even de andere kant op kijken, naar het noorden... dan zien we bijvoorbeeld dat, uh, dat Turkije de Russische annexatie van de Krim niet erkent. En dat is een heel gevoelig onderwerp voor het, uh, voor het Kremlin... En uh, ja, Turkije heeft... In 2015, de Russische ambassadeur is vermoord in Ankara. Eind 2015 is steeds weer op zijn pootjes terechtgekomen. Dat toont dus wel aan dat die relatie belangrijk is. Lucas, hoe zien de Turken dat eigenlijk, die onderlinge relatie? Nou, de Turken hebben het gevoel dat ze, wel, dat ze vooral ruimte krijgen hè, van Rusland. Uh, Turkije heeft met de eigen bondgenoten, de andere NAVO-landen... De Verenigde Staten, uh, een hoop ruzie over Syrië. Westerse landen willen een andere kant op, zien Turkije als een lastpost hè, in Syrië. Turkije voelt zich niet gehoord en tegengewerkt. Uh, dat gaat tot op het niveau dat, dat, dat president Erdogan af en toe echt de, uh, oorlogstaal uitslaat uh, tegen de Verenigde Staten, vooral in, in Noord-Syrië. Terwijl de coördinatie met Rusland in Syrië eigenlijk heel vloeiend verloopt. De Turken willen zich roeren in het noorden daar, inderdaad waar Koerdische milities zitten. En David-Jan vertelt dat Rusland is eigenlijk daar niet zo blij mee vanwege de Russische bondgenoot Assad. Maar tegelijkertijd geeft Rusland de Turken wel alle ruimte... om in Noord-Syrië Noord daar aan de slag te gaan. De Turken zijn echt bang dat Syrië uiteindelijk grofweg verdeeld wordt... tussen Assad en de Koerden. Eh, dus Turkije wil echt een plek bemachtigen daar ook op de kaart. En ondanks eh, dat Rusland zijn bondgenoot Assad wil beschermen... geven ze de Turken dus toch wel de ruimte om dat te doen. Dat, dat hoeft Rusland niet te doen... Dat is dus een strategische keuze van Rusland. Ja, en daar zijn ze hier in Turkije natuurlijk heel erg blij mee. Ja, David Jan, waarom, waarom is dat? Waarom geeft Rusland Turkije zoveel ruimte? Omdat het te belangrijk is om te laten vallen momenteel. Ik had het al over het Midden-Oosten... waar Rusland en Turkije nu een belangrijke rol spelen. En Turkije is natuurlijk lid van de NAVO. Lucas had het er al over. Nou, Rusland is er echt niet vies van om daar flink in te stoken. Bijvoorbeeld door Turkije een geavanceerd luchtverdedigingssysteem... de S-400 te leveren. Maar Turkije is ook economisch belangrijk. De kerncentrale waar het zojuist over ging. De aanleg van een gaspijpleiding, de Turkish Stream is ook heel belangrijk. Dat gaat allemaal om heel veel geld. Maar toch, het is dus een ongemakkelijke relatie... en het zou me niks verbazen als Poetin Erdogan op een gegeven moment... als een baksteen laat vallen, als hem dat goed uitkomt. Bijvoorbeeld om de spanning op de relatie met het Westen eraf te halen... als dat er tenminste ooit van komt. Uh, maar goed, daar is in ieder geval geen, geen sprake van voorlopig. En dus laat Poetin zich zien met, met Erdogan. Nou, Morgen komt Iraanse pre president Rouhani daar dus bij. Ook niet bepaald... een een vriend van het Westen, uh, en de boodschap aan, aan Washington en Brussel... die lijkt me duidelijk, jullie staan aan de, aan de zijlijn, zeker in Syrië... en dat willen we voorlopig graag zo houden. Ja, want, want reken maar dat het Westen natuurlijk meekijkt... naar die tweedaagse ontmoeting, maar hoe zullen ze kijken, Lucas? Nou, de, dit is voor het Westen natuurlijk niet om aan te zien. Hè. Deze twee die elkaar uh, in de armen sluiten. Twee landen die ook heel nadrukkelijk zich echt afzetten tegen het Westen... die het Westen gebruiken in hun retoriek ook binnenlands. Hè. Alles wat misgaat in Rusland, alles wat misgaat in Turkije... dat is de schuld van het Westen. Dat is de boodschap uh, van, van deze twee mannen aan hun eigen bevolking. Daarbij is Turkije ook echt het zorgenkind van de NAVO op dit moment. Hè. Binnen de NAVO maken ze zich echt, echt hele grote zorgen... waar het heen gaat met deze ontzettend belangrijke NAVO-bondgenoten. Uh, nu komt die verrekte Poetin daar ook nog eens in poken. Dus ja, in, in Europese hoofdsteden en in Washington wordt echt kwars, knarsetandend toegekeken, denk ik... de komende twee dagen naar deze ontmoeting. Hoed onze correspondenten Lucas Waagmeester in Turkije... en David-Jan Godfoy in Rusland. Winnie Mandela dan, 81 jaar geworden, gisteren overleed ze... toen haar man Nelson...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 Terwijl haar man Nelson Mandela 27 jaar lang in de gevangenis zat, werd zij een van de gezichten van de anti-apartheidsstrijd. Zegt ook anti apartheid activist en familievriend van de Mandela's Tokyo seksuele. She became the face, the face of resistance the struggle for freedom Winnie Mandela werd zelf gevangen genomen, werd gemarteld, maar ging door.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 It's a doubt you've put in place I'm nodding Never looked away And I got up to fall down Stood my ground Always like the fun And I learned just went to run Not waiting Doesn't have to be I'm not waiting We'll beat you at your game, it's your game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 Een aantal gemeenten komt met regels om te voorkomen dat in bepaalde wijken te veel Oost-Europese arbeidsmigranten gaan wonen. In onder meer Tiel en Zaltbommel wordt door omwonenden geklaagd over geluidsoverlast, schrijft Trouw. Er is een groot tekort aan woonplekken voor arbeidsmigranten. Daardoor wonen ze soms met zeven of acht man in één huis. De politie vraagt mensen om uit te kijken naar kledingstukken... van de man die vermoedelijk Redouan B. heeft doodgeschoten. Die zou hij ergens tussen Amsterdam en Hilversum gedumpt hebben... na de liquidatie. De politie heeft beelden van de verdachte vrijgegeven... waarop te zien is dat hij een blauwe spijkerbroek... een donker jack met capuchon en blauw met witte sportschoenen droeg. De vermoedelijke dader is al opgepakt. In Frankrijk wordt vandaag gestaakt, vooral op het spoor... en dat is het begin van een actie die in totaal drie maanden moet gaan duren... twee dagen in de week. De vakbonden protesteren tegen de hervormingen van president Macron. Hij wil snijden in de arbeidsvoorwaarden. Langs de A58 in Zeeland is het dak van een tankstation ingestort. Dat gebeurde toen het pompstation nog niet open was... en er is niemand gewond geraakt. Hoe het dak kon instorten is nog onbekend. Er wordt onderzocht of het een constructiefout was. En de politie in Londen maakt zich grote zorgen... over het aantal moorden in de Britse hoofdstad. In januari werden acht moorden gepleegd. In februari waren dat er vijftien. En in maart ging het om 22 moorden. En dat zijn er meer dan in New York. De weersverwachting bij Weerplaza. Raymond Klaas Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Met het weer voor deze dinsdag. Ja, het weer voor deze dinsdag is lichtwisselvallig. Laat ik het zo omschrijven met wolkenvelden. Vanochtend vallen er met name in de westelijke helft van het land... een paar lichte buitjes. Nu in Noord-Holland en Zuid-Holland is dat het geval. Die buitjes trekken richting de Wadden. Dan wordt het wel overwegend droog en komt de zon er ook bij. En er waait een matige wind uit het zuiden. En die voert echt zachte lucht aan. Want de temperatuur die loopt flink op vanmiddag. Het wordt zo'n 14 graden op de Wadden. En langs de oostgrens en ook in het zuiden... kan het wel 17 tot 18 graden worden. Maar er komt ook weer een storing aan, Jurgen, vanuit het zuidwesten. En die bereikt ons aan het einde van de middag. En dat zijn stevige buien die er gaan vallen. En die buien die zullen ook tijdens de avondspits over het land trekken... richting het noordoosten. En dan is er kans op onweer, er is kans op hagel en mogelijk ook windstoten. Nou, in de loop van de avond trekken die buien dus weg, het land weer uit. Dan is het vannacht overwegend droog. En dan krijgen we morgen een vergelijkbare dag, denk ik... met in de ochtend hier en daar een buitje. Dan enige tijd droog en dan zo tegen de avond opnieuw een paar stevige buien. De winter, de winter waait morgen ook uit het zuiden. Er wordt dus nog steeds vrij zachte lucht aangevoerd. En de temperatuur die kan morgen oplopen naar de graad of 15. En dan de rest van de week? Ja, donderdag, dan hebben we opeens te maken met een noordwestenwind. En dat heeft consequenties voor de temperatuur. Want het wordt niet veel warmer dan een graad of acht, denk ik. Ook kan eh, hier en daar nog een, een enkele bui vallen. Vanaf vrijdag draait de wind weer naar het zuiden. En gaat de temperatuur dus weer omhoog. Vrijdag een graad of vijftien. En in het weekend moeten we gewoon rekening houden met hier en daar de 20 graden. Eh, 18 tot 20 graden wordt het op veel plaatsen. En daarbij ook overwegend droog weer. Heel misschien dat er in de kustgebieden wel later op de dag op zaterdag en zondag een bui gaat vallen. Dankjewel, Raymond Klaassen was het. Hij had het over het weer vanavond in de avondspits, dus dan kunnen we de borst ook weer nat maken. Ook nu speelt het weer wel parten, denk ik, hè, Dennis? Uh, nee, het zijn meer ongelukken. Um, die zorgen voor een hele drukke spits. Uh, 645 kilometer uh, staat er nu. Op uh, de A16 vanuit uh, Antwerpen naar Rotterdam staat tussen Breda en Dordrecht 15 kilometer. En dat uh, levert je een half uur vertraging op. Daardoor weer aansluit op de A17 bij Moerdijk in de richting van Dordrecht. A27 van Utrecht naar Almere, wegens een tijd een beetje dicht geweest tussen Eemnes en Huizen vanwege een ongeluk. Weg is weer vrijgegeven. Tussen Beeldhoven en Huizen heb je nog wel een half uur vertraging. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht de andere kant op... staat 10 uh, kilometer file tussen Almere Hout en Eemnes. De vertraging is hier een kwartier. A28 richting Utrecht, tussen Strandhorst en Leuze-Zuid... heb je nu de meeste vertraging, want vanwege een ongeluk is de rechterreis ook dicht. En dat levert je een uur vertraging op. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein... 5 kilometer en een half uur extra. Verbazing. Inspiratie. Verwondering. Nationale Museumweek. Ontdek ons echte goud. Dichterbij dan je denkt. Kijk op nationalemuseumweek.nl.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 Goedemorgen. Goedemorgen. En Stam.nl. Yes. De stelling is, gemeentes moeten paal en perk kunnen stellen... aan het aantal arbeidsmigranten in woonwijken... Veel gemeentes in ons land, daar wordt seizoenswerk verricht. En dan betekent het ook dat ze automatisch wat meer Oost-Europeanen hebben wonen. Trouw noemt als voorbeeld Tiel, Maasdriel, Zaltbommel, Zuidplas. En u kent het beeld misschien, één huis... waardoor wel de hele straat vol staat met auto's met Pools of Roemeense kentekens. En dat kan dan ook nog geluidsoverlast of herrie geven. En gemeentes gaan nu steeds vaker regels opstellen... om het aantal arbeidsmigranten te beperken. Een maximum te stellen bijvoorbeeld aan het aantal zogeheten Polenhuizen per straat. Tiel wil bijvoorbeeld maximaal nog vier arbeidsmigranten migranten per huis voorstellen. Maar goed, inmiddels hebben we meer dan 400.000 mensen... uit Midden- en Oost-Europa die hier komen werken. Er is een enorme woningnood. Gemeentes bieden niet per se alternatieven. Dus ja, krijg je dan niet een soort waterbed-effect. En bovendien zijn gemeentes niet verplicht... of de arbeidsmigranten niet verplicht als ze maar tijdelijk hier zijn... om zich te registreren. Dus heb je wel een goed beeld dan van de situatie. In de toekomst gaan we waarschijnlijk nog veel meer... arbeidsmigranten nodig hebben. Alleen we willen het liefst zo min mogelijk faciliteren. Dus er zit een probleem. De stelling. Gemeentes moeten paal en per kunnen stellen... aan het aantal arbeids Migranten in woonwijken. U kunt daarover meepraten. Misschien heeft u mensen in de buurt wonen zegt u gaat prima of inderdaad, het veroorzaakt veel overlast. Laat het ons van weten. 0800 1101 is het telefoonnummer en stand.nl de site. Vandaag spreekt een Amerikaanse rechter het eerste vonnis uit in het dossier van speciaal aanklager Robert Muller. U weet het misschien nog wel, die muller... die leidt het onderzoek naar de mogelijke Russische bemoeienis... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En de man die vandaag op het strafbankje zit... is een Nederlander, een advocaat. Alex van der Zwaan heet hij. In de Telegraaf werd hij de Liegende Hollander genoemd. In de Amerikaanse media kwam hij al uitgebreid voorbij. Dutch lawyer Alex van der Zwan pleaded guilty... This time charges on a man named Alex van der Zwaan. His name is Alex van der London-based attorney Alex van der is accused of lying to investigators. Alex van der Zwaan dus. Buitenland -redacteur Robert Robert die volgt die zaak tegen deze Nederlandse advocaat. Robert, euh, nog eens even, wie is die van der Zwan dan? Nou, goedemorgen Jurgen, uh, van der Zwaan is een uh, Nederlandse staatsburger, heeft een Nederlandse vader, uh, maar een Russische moeder en hij heeft nooit in Nederland gewoond. Hij is in Brussel geboren, uh, een jonge man, 33 jaar, maar hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven, want hij heeft uh, voor de, de beroemde Wall Street uh, advocatenfirma Scudden... Arps gewerkt. En dat is een uh, firma waar, um, waar heel veel Russische oligarchen en, en hele rijke Russen in het klantenbestand uh, staan. En een aantal van die mensen, uh, daar werkte Van der Zwaan zelf voor. Uh, verder is, is hij getrouwd met een heel beroemd iemand. Uh, Alex van der Zwaan's vrouw uh, sinds kort is Eva Kaan en dat is de dochter. Van German Kaan, een van de rijkste mensen in Rusland, een van de oligarchen. Hij is, staat volgens mij op elfde van de lijst van uh, rijkste oligarchen met een, een vermogen van 7,5 miljard euro. En wat heeft hij nou gedaan, waarvoor hij dus vandaag mogelijk een gevangenisstraf krijgt? Hij heeft gelogen tegen de onderzoekers van Robert Mueller. Um, hij voerde gesprekken in september en oktober 2016... kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En die gesprekken uh, die waren onder meer met Richard Gates... die de tweede man in het campagneteam van Trump was... en ook met een Russische militaire inlichtingenofficier... En uh, over beide gesprekken heeft, uh, he, heeft hij dus van de Zwaan gelogen tegen de onderzoekers van Muller. Hij heeft gezegd bijvoorbeeld dat die gesprekken voor het laatst plaatsvonden in uh, augustus 2016, terwijl ze twee maanden later plaatsvonden. En uh, hij zei of hij heeft uh, geen uh, opnames laten uh, of hij heeft gezegd dat er geen opnames waren. Maar Muller en zijn onderzoekers wisten dat het tegendeel waar was. Zij hadden namelijk informatie dat de opnames bestonden. Uh, ze hadden e-mails die uh, Van der Zwaan niet heeft laten zien. En ze wisten dat gesprekken plaatsvonden tot kort voor de verkiezingen. Dus hij is betrapt in die leugen. En waar gingen die gesprekken over? Uh, we weten maar een deel daarvan, want een aantal dingen zijn gewist door Van der Zwaan zelf. Maar wat we wel weten is dat ze voor een deel gingen over werkzaamheden die uh, Van der Zwaan uitvoerde voor Richard Gates en voor Paul Manafort, dat is ook een hele bekende naam... Uh, in 2012, 2013, 2014. Uh, Manafort was uh, uh, in 2016 campagneleider van Trump. Dus dat, dat zijn twee hele belangrijke mensen, Gates en Manafort. Van der Zwaan heeft dus sinds 2012 al met die twee mannen te maken. Uh, en het ging dus over die, die, uh, die oude werkzaamheden. En uh, onder meer een waarschuwing van die Russische inlichtingenofficier dat als uh, de dingen naar buiten komen waar zij het over hebben... dat uh, Van der Zwaan en de Rus uh, in grote problemen zullen raken. En, en wat voor werkzaamheden verrichten die Van der Zwaan dan... tussen 2012 en 2014 voor die twee... Mannen, Manafort en Gates. Ja, dat, dat, dat brengt ons dan helemaal terug tot Oekraïne... waar Manafort en Gates op die, uh, in die tijd de spindoctors waren... van Viktor Yanukovych. Die naam zal wel bekend voorkomen, want dat was uh, oud-politicus. Zij was president van uh, Oekraïne, een pro-Russische politicus. Uh, maar hij moest vluchten, dat zul je nog wel weten. In 2014, tijdens de Maidan-revolutie... moest hij uh, hals over kop vertrekken uit Oekraïne... met al zijn rijkdom achtergelaten. Um, en, en, en hij was uh, vanaf dat moment een gezochte man... In Oekraïne, uh, want hij had bepaalde dingen gedaan waarvan de Oekraïnse justitie vond dat dat niet kon. Bijvoorbeeld, hij had zijn rivale, uh, Julia Timoshenko... achter de tralies gezet toen hij president was. Nou, hij werd daarvoor onderzocht. Um, Manfort en Gates, die werkten dus nog wel voor Yanukovych... nadat hij gevlucht was. En zij hebben een rapport laten opstellen... als zijn spin-doctors, zeg maar. En in dat rapport hebben ze dus proberen te bewijzen... dat Yanukovych rechtmatig had gehandeld... toen hij Timoshenko had vastgezet. Maar ja, uh, ja dat, dat was dus een heel erg omstreden rapport. Maar Van der Zwaan was dus als jurist... op de achtergrond bezig met dat rapport. Hij had meegeschreven aan dat rapport. En zo kwam hij dus in contact met Manafort en Gates in 2012, 13 en 14. Ja. Het klinkt toch allemaal een beetje alsof hij meer bijvangst is voor Mullen dan echt een grote vis in die hele zaak met die bemoeidings ja. door Rusland. Zeker, ik bedoel, deze jonge Nederlandse advocaat is niet een grote visser. Als je wilt weten wie de grote visser is... nou, dat is op dit moment nog Manafort, die uh, door Muller is aangeklaagd... Maar, maar alles ontkend heeft, alle, alle beschuldigingen. Um, dus ja, uh, je kunt niet zeggen dat Van der Zwaan een heel belangrijk figuur is. Maar aan de andere kant, deze, uh, dit vonnis en, en de, de zaak over Van der Zwaan... laat bepaalde hele belangrijke dingen zien. Wat we nu weten vanwege deze zaak is dat Muller nog wel degelijk actief aan het zoeken is... naar collusion, naar samenwerking tussen de campagne van Trump en de Russen. Want ja, waarom zou hij anders geïnteresseerd zijn in die gesprekken... vlak voor de verkiezingen in 2016? En wat we dus ook kunnen concluderen hieruit... is dat er wel degelijk contacten waren tussen een hoge Russische inlichtingenofficier en de nummer twee van de Trump-campagne een maand voor de verkiezingen. Dus dat, dat, ja, dat is bijna smoking gun, zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt ook gesproken met mensen uit de omgeving van deze Van der Zwaan. Wat voor beeld komt dan naar voren? Uh, het beeld uh, van oud-medestudenten uh, van Van der Zwaan... die aan King's College in London met hem uh, rechten gestudeerd hebben... is, is uiterst negatief. Um, maar daar zal ik verder niet over uitweiden. Ik zou zeggen, kijk naar de NOS-app. Want uh, daar staat het verhaal, zelfs video van een oud-medestudenten uh, van Van der Zwaan... Uh, die, die geen fijne herinneringen uh, aan hem overhoudt. Dus uh, ja, ik zou zeggen, kijk maar. Ja, op NOS.nl of op de app uh, over zegt dat natuurlijk verder helemaal niks over hoe die man nu is. Want het is nu 2018 natuurlijk. Maar hij moet in ieder geval vandaag daar zich verantwoorden... voor de Amerikaanse rechter. U hoorde Robert Chesal. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, een dikke donkerrode korst van opgedroogd bloed op de drempel. En een spoor van gestold bloed naar de woonkamer. Het hoort erbij bij het dagelijkse werk van een crime scene cleaner. De Volkskrant nam een kijkje bij het enige bedrijf dat schoonmaakt op plaatsen Delict. En volgens schoonmaker René Jansen valt dit soort bloedsporen nog mee. Gisteren hadden we een appartement waar een paar weken een lijk had gelegen, vertelt hij. En Janssen doet het werk al 15 jaar, maar is nog steeds enthousiast. Het mooiste vind ik het als de nabestaanden niets meer zien als ze terugkomen, legt de crime scene cleaner uit. In het Amerikaans, in de Amerikaanse staat Iowa is een Nederlands meesterwerk ontdekt. Het schilderij stond weggestopt achter een tafel en in een kast. Kunstkenner Robert Warren zag in eerste instantie weinig in de afbeelding van Griekse mythologische figuren. The contents of the front was so badly damaged and there were water stains on it. In a room filled with junk, I had no idea that it was as valuable as it turned out to be. Maar toen hij een veilingsticker ontdekte op de achterkant van het schilderij... kwam hij erachter wat hij in handen had. Het bleek om een werk te gaan uit de 16e eeuw. Gemaakt door de Nederlandse meester Otto van Veen. En die was de leermeester van Peter Paul Rubens. Het schilderij heeft een geschatte waarde van 4 miljoen dollar. Toch is Warren niet van plan om te gaan cashen. Hij wil het werk tentoonstellen in Iowa. Dan een febo voor asperges. Zo omschrijft de telegraaf de automaat van de familie Noordam uit Wouwbrugge. Bij een schuur op het Zuid-Hollandse platteland staat sinds kort een muur met het zogenoemde witte goud. De klapraampjes kunnen worden geopend met contant geld. En naast asperges liggen daar dan ook bijpassende ingrediënten, zoals ham, eieren en kriltjes in de automaat. De familie ontwierp die aspergemuur... om vooral op zondagen eens wat rust te kunnen pakken. Maar rent zich volgens de telegraaf nu alsnog de benen uit het lijf om de raampjes te te vullen. Dan uh, de superdonor... Frans Hollander. Die gaat gewoon door, schrijft het AD. De man van 70 stond al... 333 liter bloed af. Dat is zo'n 2,5 badkuip vol... Toch heeft hij zich bij Bloedbank Sanquin aangemeld... voor de 514e tapsessie in zijn leven. Vorig jaar had Hollander dat niet durven helpen. De Limburger moest toen stoppen als donor... omdat hij de leeftijdsgrens was gepasseerd. Helaas, maar de leeftijd is eenmaal een absolute grens. 70 jaar, dan mag het niet meer. Hoewel het voor mij best langer zou kunnen. Ik denk ook dat het verantwoord zou zijn. Maar ik heb alle begrip ervoor dat Sanquin zegt... van 70 jaar en dan houdt het op. Ja, en nu de grens heeft verhoogd... zit Hollander dus weer klaar om zijn bloed af te staan. Meer dan 600 kilometer op een dinsdagochtend, Dennis. Ja, ehm, nou, we zitten al gelukkig nu onder de 600. Nou, ja, dat is een schrale troost, want het is toch nog 590 kilometer. Dat is meer dan gebruikelijk. De meeste vertraging heb je nu op deze wegen. Op de A4 Amsterdam Den Haag een half uur tussen Hoofddorp en Zoeterwoude. A16 Breda Rotterdam. Ook een half uur vertraging tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, want daar staat het zo goed als stil. Tussen Strandhorst en Leuze Zuid over 21 kilometer. Vertraging is echt enorm. Zit nauwelijks tot geen beweging in. Verkeer richting Utrecht rijdt het beste om via Arnhem over de A50 en de A12 als je vanuit Zwolle komt. Teruggedraaid uit 2005 nu Amos Lee. think being lonesome really me every year but i would give it all up for you if yes, i would give it all up for you yes i would give it up settle down start looking around I finally found something Boy, world full of confusion Cause your baby's an illusion ah, Some people think it's amusing But it's really just fantasy. Yeah I would Give it all up for you Yes I would Give it all up for you Yes I would Give it up Settle down, stop looking around, I finally found For now, I I, I, for now, I, I for now, Amos Lee 9 voor 9 ze zijn een steeds grotere bedreiging van de gezondheid wereldwijd. Bacteriën die resistent zijn voor allerlei antibiotica. Nu al overlijden elk jaar zo'n 700.000 mensen aan dat soort superbugs... zoals ze worden genoemd, en dat aantal dreigt nog veel verder toe te nemen. Dat die bacteriën resistent worden, dat komt onder meer... door de onverantwoorde praktijken van fabrikanten in India... waar veel van die medicijnen worden gemaakt. Onze correspondent Aletta André ging kijken in de stad Hyderabad... Daar staan een paar honderd van die fabrieken waar die medicijnen worden gemaakt. Aranamiram? Het stinkt hier. Zegt Bikshapati. Hij leidt mij rond in het dorp waar hij woont, Sultanpur, Net buiten Hyderabad, de stad in Zuid-India. Hij laat me meer zien aan de rand van het dorp en hij zegt dat het is volledig verveld en dat komt door de fabrieken.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 Maar toch zegt hij de kosten vallen mee vergeleken met de zorgkosten waar we in de toekomst mee te maken krijgen als we niets doen. Very minimal compared to the health burden we are talking about. Hand sanitizer. Ik ik smeer ondertussen nog maar wat uh, disinfecterend desinfecterend spul op mijn handen. Bijdrage dus van Aletta André was dat. We gaan weer naar Rijswijk, waar het Van Vredenburg College zit. Daar beginnen ze vandaag met de eindexamens. Sterker nog, die zijn al begonnen. De vmbo praktijkexamens zijn dat. Toekomstige vakmensen waar de arbeidsmarkt grote behoefte aan heeft. En de eerste examens begonnen ze straks om acht uur. De eerste leerlingen waren er al iets na zevenen. Zagverslaggever Martijs van der Wiel. Goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Welkom. Dit zijn... Uh... Paarman en apostelok. Om ervoor te zorgen dat iedereen er is en ook op tijd. Succes, hè, jongens. Moesten de leerlingen zich een half uur van tevoren melden. Hey, hoe is het? Goed. Goed. Goed. Hebben je er zin in, jongen? Ja. Vandaag examen, hè? Ja. Kijk, ik heb jou aangevinkt. Ik ben aanwezig. Rustig, kalm, ontspan. En wie geen ontbijt heeft gehad, wie geen hap door zijn keel kreeg van de zenuwen, Goedemiddag. Goedemiddag. krijgt een sultana. Nou, dan ben de eerste dame ja, die... voor het profiel zorg en welzijn. Ja. Goedemorgen, hey. wijfie. Ben je er klaar voor? Wim is uitgerust? Ja. Dan moeten er toch nog leerlingen gebeld worden. Oké, okay, nou, dan heb je nog even. Uh, zo snel mogelijk naar mij toekomen dan, ja? Zijn er een goede morgen lieverd? Ja, dat zei ik, ja. Dit is een leerling die af en toe wat extra aandacht nodig heeft. En die belt je of ze wel op tijd komt? Die bel ik of, of uh, ze op tijd is, maar ze is bijna bij school. Goedemorgen, met meneer Boezalmoer. Waar ben jij? 8 uur begin het examen, en wees op tijd. Okay. Heren, komt u met me mee, alstublieft? Het is bijna 8 uur naar het praktijklokaal. Heren, gaan jullie even opkleren? Stofjas en werkschoenen aan. En je telefoon, waar moet die? In je lokker. Ga deze box overhandigen aan de juffen en meesters. Daarin zit een examen. Alstublieft, ik geef ja, u het, het procesverhaal. Heel veel succes. Dank Zet ook. hem op. Jullie uh, kunnen het, hè? Je weet het. En die jongens, tien jongens zijn dat in die stofjassen... die zijn nu bezig met de eerste opdracht, een opdracht elektrotechniek. We mogen niet zeggen wat ze precies moeten doen, hè? Nee, dat mag niet. Omdat op andere scholen hetzelfde examen ook nog wordt gegeven. Hier hebben ze de hele dag voor. Tien jongens dus, onder begeleiding van een vrouwelijke docent techniek, het vak Pie produceren, installeren en energie. Vroeger heette dat metaaltechniek en elektrotechniek bij elkaar. Het is een breder vak geworden. Dat maakt het ook een moeilijker examen, hè? want het is voor het eerst dit jaar. Dat klopt. In, bij onze school is het voor het eerst dit jaar. Uh, inderdaad erg moeilijk. Maar, maar, uh, we hebben ze hard getraind. Voelt ja. goed getraind. Ja, wat is nou het moeilijkste? Want ik zag een heel pak papier komen uit die grijze envelop. En ik zag ze wel een beetje moeilijk kijken toen ze het aan het lezen waren. Ja, taal is het uh, allermoeilijkste. De die, die kunnen ze wel gebruiken. Dat dan? kunnen ze hartstikke goed. Ja. Ja, dit... maar de opdracht goed begrijpen. Ja, dat ja. maakt het uh, ingewikkeld. Ja, u houdt uh, toezicht hier. Uh, deze jongens uh, heeft u begeleid, u kent ze goed. Wat is nou voor de toekomst uw grootste zorg of uw grootste hoop? Want ze zijn gewild, de vakmensen. Maar... Dat zijn ze zeker. Mijn grootste hoop is dat ze allemaal slagen met een VMBO-diploma van school gaan en in een juiste vakrichting kiezen waar hun passie ligt. Ja. En dat ze... Maar kan het fout gaan? Het kan fout gaan daar uh, uitvallen op een mbo. Uh, als ze niet aansluiting. De, juiste, ja, de aansluiting. Als ze niet de juiste vakrichting kiezen. Dat het te moeilijk is dat er nou ja geen juiste aansluiting is. En ja. dat is ingewikkeld ja. nog. Ze zijn hartstikke goed bezig. Ze hebben de hele dag voor deze opdracht. En dat is pas dag één. Dat gaat helemaal tot donderdag door. Het is meteen ook het langstdurende examen van Nederland. Martijn van der Wiel was dat in Rijswijk.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 De Bamigo houdt je droog en fris onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe onderkleding op Bamigo.com NTO Radio 1.